7 uur, Dikter Hark met het NOS-journaal. Radko Mladic zit in het vliegtuig en is onderweg naar de gevangenis... van het Joegoslavië tribunaal in Scheveningen. Dat melden de Servische autoriteiten. Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995... tijdens de Bosnische oorlog. Ook wordt hij mede verantwoordelijk gehouden voor het terroriseren... van de bevolking van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Vanochtend mocht hij nog onder strenge bewaking het graf van zijn dochter bezoeken... Mladic had gisteren beroep aangetekend tegen het besluit om hem over te dragen, maar dat beroep werd vanmiddag verworpen. Na de missie in Libië is er geen geld meer voor nieuwe missies. Dat heeft minister Hille gezegd in de Tweede Kamer. Eind volgende maand loopt het mandaat van de huidige missie af en Hille voelt er wel voor de Nederlandse bijdrage met nog eens drie maanden te verlengen. Nederland helpt nu mee met 6 F16's en zo'n 200 militairen in Libië. Volgens Hille is na de verlenging het geld op voor nieuwe initiatieven. De Europese Commissie lijkt weinig te voeden voor een noodfonds voor Nederlandse komkommerteders. Veel van die telers dreigen in de problemen te komen door de EHEC-bacterie. Staatssecretaris Bleker drong gisteren aan op steun uit Europa. Hij pleitte onder meer voor een speciaal noodfonds. Hij mag wel 10 miljoen euro Europees geld inzetten voor telers in de problemen, maar in een noodfonds ziet de Commissie niet veel. Bleker dringt nu bij de Commissie aan op meer crisismaatregelen.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 Het weer dan nog, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog. Maximaal tussen 16 graden aan de kust en een graad of 19 in het binnenland. De dagen daarna iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Rudolf Arendsveen en dijk 5 kilometer... en na een aanreding op de a 28 Zwolle richting Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en knopende Hoevelaken 3 kilometer... bij het knopende Hoevelaken zijn twee rijstroken dicht...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 Dit is Radio 1. De NTR. Yes, toch. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is muzikaal opgevoed met de blues, de blues en nothing but the blues. Maar de afgelopen maanden heeft hij in de Cariben van Tropisch eiland naar Tropisch eiland gehopt. Op zoek naar de schatten van de Caribische muziek. En de luisteraar van Radio 6 kan die reis vanaf vandaag meemaken in vijf stomende radioshow's. Hier is Joep Pelt. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof van dinsdag 31 mei, het Cultuur en Media programma van de NCR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Joep Pelt, gitarist en reiziger, welkom. Dankjewel. Jij zit al met je gitaar in de aanslag, jij mag zo'n beetje gaan stemmen, je mag hem een beetje Caribisch op gaan warmen, zodat wij zo de riffs van de Bahama's, of van Curaçao, of van al die prachtige landen in de Caribbean-eilanden eh, vooral kunnen horen. We gaan eerst even naar tennis. Roland Garros, Marcella Mesker. Ja, even een tussenstandje bij Roger Federer. Um, hij heeft de eerste twee sets gewonnen. 6-4, 6-3 van Gaël Monfils. We zitten in de derde set. Het staat daar drie gelijk. De 15.000 uh, Franse toeschouwers... die hopen natuurlijk nog op een stuntje... van uh, de laatste Fransman in het toernooi. Maar dat zal heel erg lastig worden. Federer stond wel 2-0 voor. Een break. Maar hij ja, raakte even zijn concentratie kwijt. Dus het staat uh, nu weer gelijk. Misschien dat uh, Monfils... deze set uh, nog wat uit kan slepen. Maar winnen, dat zal hij toch niet meer doen tegen Roger Federer. Oké, okay, Marcella Mesker van Roland Garros. Joep Pelt, gitarist en reiziger. Vanavond gaat jouw radioserie Schatten van de Caribbean... op Radio 6 van start. Uh, je hebt gereisd de afgelopen tijd in de Caribbean. En uh, ik vroeg mij af, wat is jouw muzikaal nou het meeste bijgebleven? Welke, welke sound of welke riff? Nou, dat is eigenlijk... Uh... Eigenlijk nog een beetje vroeg om die vraag te stellen. Ik ben wel echt al heel erg bezig met door het materiaal heen te gaan. Maar we zijn er zes verschillende eilanden geweest. En de hoeveelheid riffs en input die op me af is gekomen. Zowel voor, voor het instrument, voor de muziek zelf. Ja. Als voor de manier van muziek maken. En de manier van muziek beleven. En de drive van, van het muziek maken. Dat is... Dat, dat is eigenlijk... Uh, Daar ga ik nog wel even over doen. Om dat zeg maar even op een rijtje te zetten ja? voor mezelf. Ja, om, om, om, wat was het? Verwarrend, vernieuwend? Uh, heeft het je helemaal op een ander spoor gezet? Allemaal, ja. Het is gewoon... Het is overweldigend. En, en, um, er zijn heel veel redenen... waarom de Caribe een ontzettend interessant muzikaal gebied is. Uh, heel veel redenen... waarom het voor mij een bijzondere plek heeft. En... en als je dan vervolgens daar komt, dan, dan, dan uitzicht dat op zoveel verschillende manieren. Dus ik, ik ben gewend om veel meer in één land... Uh, uh, echt langere tijd in één land door te brengen. Hè? Ik, ben, ik ben, uh, Heb ik in Amerika gedaan, heb ik in Afrika gedaan. Ja. En uh, dat is eigenlijk mijn gebruikelijke manier van doen. En nu ging het echt om een gebied met zes landen erin. Dus het was heel erg snel switchen van land naar land. Ja, ja. En uh, dan ga je op een hele andere manier zo, zoiets, zoiets beleven. Dus veel... Er zijn net zoveel overeenkomsten dan verschillen waarschijnlijk. Ook muzikaal zijn er veel verschillen tussen die verschillende landen. Ja. Uh, maar laat, misschien kan je toch even een klein staalkaartje geven... of een, een klein lesje hierin. We beginnen met maar op Curaçao. Uh, ja, uh, Curaçao is heel leuk, want, want dat is echt zo'n smeltkroes... van, uh, van uh, eigenlijk alles wat er een beetje in de Kariben gespeeld wordt. En ook heel veel stijlen uit Europa. En ik leerde bijvoorbeeld van een gitarist daar um, een mazurka. En die komt uit Polen. Dus dan krijg je dit. Dat is een walsje ja, eigenlijk. Ja, het is een was. Het is bijna een Tirole hopsa, weet je wel. Ja, ja. Je ziet die jongens met de lederhosen er al bij staan. Maar niet met die lederhosen op Curaçao, neem ik aan, of nou, wel? Het zou me <laughs> niet eens verbazen, weet je dat. En maar hoor je, hoor je dat dan terug? Hoor je zo'n mazurka terug in het, in het dagelijks leven? Ik ben wel eens op Curaçao geweest, maar ik heb nog nooit een mazurka zomaar voorbij horen komen. Nou, ik heb verschillende mensen artiesten tegengekomen die, die de mazurka gebruiken. En ik... en, en um, uh, voor mij is dan, zo'n riff is dan, ik ben er al mee bezig geweest. En ik, ik, weet je wel, ik vind walsjes heel leuk. Maar ik zat te denken van, als ik, en dat is een leuke, hè? Dan heb je zoiets uit Polen, denk je, nou, dit is heel duidelijk, een walsje. Het klinkt heel Europees, ja. maar als je het ritme een beetje verandert... dan wordt het iets heel anders, moet je horen. Dan Veel losser. Ja, Veel... bijna een soort Dr. John-nummer, weet ja, je wel. Ja. Louisiana. Ja, ja. ja, dus dan komt, dan komt die, die blues waar jij zo diep in geworteld bent... komt er eigenlijk ook weer om de hoek kijken. Ja, en dan hoor je ook meteen hoe de Caribe daar een rol in heeft gespeeld. En dat was voor mij eigenlijk een beetje zoals de Amerikanen zeggen... de elephant in the room. He, de olifant in de kamer, hij is er... Maar op de een of andere manier ziet niemand hem. Ja, ja wat leuk. Uh, we gaan naar de Dominicaanse Republiek. Dat ligt maar een klein stukje verderop. Maar het is een totaal andere samenleving dan de Curaçao's, om dan maar eens wat te noemen. Ja. In de eerste plaats armoede natuurlijk. Het is heel arm. En heel veel landen waar we zijn geweest uh, zijn weer op hun eigen manier arm. En een van de muziekstijlen die uit, uh, uit, uit die armoede is ontstaan is de bachata. Nu is dat een van de meest gehoorde muziekstijlen in de Cariben. Je hoort twee genres daar heel veel. Dat is de bachata en dat is de, de reggaeton. Weet de je ja. wat, wat ja. we hier ook kennen eigenlijk? Ja. Sommige top 40 artiesten maken ook iets soortgelijks. Um, dat hoor je daar heel veel. En dus ook die bachata. En dat is, dat is uitgevonden door, door uh, landarbeiders die naar Santo Domingo kwamen om, om daar in de stad te, te werken. Um, en het, is, het klinkt ook wel heel erg Spaans. Maar het, dat is eigenlijk een beetje de oervorm. En tegenwoordig is het hele gelikte een soort van Latin lovers pop. Wat ik, het klinkt geweldig. Geweldige gitaartjes. Maar het heeft niks meer te maken met de, met, de, met de oerversie. Nee, en de oerversie is, is heel, heel ruw, zeg maar. Een beetje dit. <middels> En Leuk. ze spelen dus. En ik, ik zat te denken van, weet je, als je de. Well. It's the House of the Rising Sun ga nu doen. <laughs> nou, je doen. Nou, je kan daar weer van die blues figuurtjes in ja. stoppen, hè? Dat als je. Van dat soort dingetjes. En dan ja. gebruik je die. Gebruik je die vorm en dan voeg je er andere dingen mee samen. En, en, dat, en dat is ook wat daar is gebeurd. Dus ja. voor mij was dat echt... Oh, dat doe ik ook! <laughs> ja. Ja. Maar, dan, maar ik doe het door middel van plaatjes en reizen... en, en ja. gewoon verschrikkelijk veel muziek luisteren. Toen ben je beland op de Bahama's. Ik, heb daar, ik ben daar nooit geweest. Ik heb een voorstelling van hele grote cruiseschepen en heel veel Amerikanen met een hele dikke portemonnee... en een zonnebril op de neus. Maar misschien is dit wel helemaal niet waar en cliché... En hoe ruimt zich dat dan weer met muziek? Nou ja, dat, ik, ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Want het, het is inderdaad een plaats met hele grote cruiseshapen. en Amerikanen met dikke portemonnees en een zonnebril op de neus. die op de Mickey, op de Disney-cruise gaan. Hè? ja ja je hoeft niet zeg maar de meeste mensen gaan er ook helemaal niet met kinderen erin die vinden het gewoon leuk volwassen mensen om met Pluto en Mickey op cruise <laughs> door de Bahama's te gaan. Het is what gewoon... went wrong in this story. <laughs> het is iets cultureels waarschijnlijk, ja. maar ik bedoel, ja, ik, ik, ik, ik, ik vond het een beetje vervreemdend en alles is van die cruiseschepen daar en, en ja, het was is gewoon... er nog iets van de muziek overgebleven? Ja, dat is nou, dat is wel weer bijzonder, want, want, want je denkt op een gegeven moment we waren daar, we dachten van ja jongens we zitten hier gewoon in, ja met alle respect in in in, in in, in, in zo'n bekend vakantiepark, weet je wel. Um, en dan vervolgens, en dat is wel leuk, want dan moet ik even stemmen. Wordt nu in toonhoogte Bahama's ja, gezet? De Bahama's, <laughs> de spellen drop Die, de spellen de metal bands ook in trouwens. Maar goed, um, en ineens komt er een, komt een man en die leert me dan dit, weet je. MUZIEK En dat komt dan ineens uit zo'n gebied, weet je wel, dat, waar je het maar helemaal je had niet verwacht. Maar toch ook net zo goed uh, West Coast uh, Amerika kunnen zijn? Ik, ik, ik roep maar wat. Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik al een beetje mijn interpretatie erop heb losgelaten. <laughs> ja. Toen hij het deed, was het dus wat meer... Was het wat meer een Bahama-slagwerking. Ja, me, ja, meer, meer een Bahama-walsje, zeg maar. Ja. maar het, het is gewoon heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. En ik speelde, terwijl we dit van het spelen, speelde ik zelf dit eroverheen. En dat matcht. En, en in, in die muzikale dialoog is het gewoon heel erg leuk om muzikanten te interviewen ja. en, en te ontmoeten. Ja, nou hartstikke leuk. Je moet nu even je gitaar, je gitaar laten. En bij mij aan tafel komen. dan vertel ik de luisteraars dat ze kunnen reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. En ik moet u ook even vertellen, als er nieuws is rond Radko Mladi die op dit moment in het vliegtuig op weg naar Nederland zit... om in de gevangenis van Scheveningen gestopt te worden... dan zullen wij overschakelen naar het Radio 1 Journaal... om u daarvan op de hoogte te houden. Joep Pelt, en we gaan praten over muziek. Onder andere van de Dominicaanse Republiek. Oh, Atenciones Eres bonita aparente, pero tu no hacía decente en ninguna diversiones y por tus malas razones ya perdiste tu virtud, Louvre vi Cruz, ya Dios puse de testigo que se han asociado conmigo. Cerveza. Danena. Dit is muziek uit de Dominicaanse Republiek. Dat is onder andere muziek die jij mee hebt genomen, Joep Pelt. Je bent op reis geweest uh, door het Caribisch gebied. Je bent uh, naar de Bahamas geweest, naar Cuba, naar uh, Curaçao, uh, Dominicaanse Republiek. Uh, bah uh, wat, hebben we, wat mis ik nou? Jamaica. Dan? Jamaica, natuurlijk. Niet onbelangrijk. Trinidad en Tobago. Ja, nou daar ben je ja. allemaal geweest en allemaal op zoek naar de muziek. Ja, wat zocht je eigenlijk precies daar? Nou ja, het is, als je zo snel door zo'n gebied heen reist... dan kan je niet uh, volledigheid nastreven. Ja. Je kan niet proberen... Uh, tenminste, dat vind ik. Je kan niet, niet proberen om nou eens eventjes uh, uh, in drie dagen... de muziek van Curaçao te doen of, of wat dat aangaat... en een week uh, heel Jamaica te verslaan. Daarvoor is het te complex en te breed. Dus... Het wordt, op die manier wordt het veel meer een soort, een soort intuïtieve reis. Het wordt, het, het, het, eigenlijk is het, was het een soort... en zo hebben die radioprogramma's ook uh, geprobeerd te maken. Uh, het zijn vijf stuks, hè? Het zijn vijf stuks. Um, dus sommige, sommige zijn, uh, afleveringen zijn combinaties van eilanden. Maar het is een soort road movie. Het, je, je bent op weg. Ja. Hè? Ik, ik heb mijn gitaar bij me, ik ben op weg. En je komt mensen tegen. Je probeert mensen te bereiken. En soms lukt dat, soms lukt dat niet. Soms kom je ineens op hele onverwachte dingen. En, en op die manier probeer je eigenlijk een soort van... ja, de, de, we zeggen dan wel de ziel van, van de Caribische muziek. Ja, dat is ook weer zo abstract. Het is eigenlijk gewoon een beetje kijken van... wat maakt die Caribische muziek nou? Wat is nou een beetje de kern? Ja. Is er, is, zijn er, wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? En wat, wat kunnen wij ermee? En in hoeverre maakt het ook deel uit van onze cultuur? De eerste, het eerste clichébeeld... Uh, ook in geluid, wat je, wat je hebt bij Caribische muziek, is misschien salsa, merengue, uh, een beetje die verzamelnaam. Uh, dat is inderdaad een cliché, hè? want het wel niet zo verschillend en verscheiden dan de muziek uit het Caribisch gebied. Het is, het is, heel, het is heel breed, maar, maar binnen dat, dat brede landschap uh, is bijvoorbeeld de merengue, dat is echt... Topsport. Dus we, hebben, we zijn uh, op de... een komt van de Dominicaanse Republiek. En we zijn bijvoorbeeld uh, uh, met, met uh, Alex Bueno meegegaan. Uh, uh, uh, een een, een, een merengue-zanger. Die overigens uh, naar, uh, naar uh, dat, uh, de Antilliaanse Feesten... nou zo'n heel leuk festival in België in, in augustus uh, komt hij optreden. Uh, wij gingen met hem mee. Um, en die band van hem... Die is zo strak. Ik bedoel, ik probeer ook altijd mijn band strak te krijgen en dat en dan vind ik het. Vind want ik je ook... bent ook ba bandleider. Ja, ja, ja, ja. En en weet je, in verschillende bezetting en zo. Maar, maar dat is echt. Dat is een soort machine, een merengue machine ja. met met. Wat doet hij? Wat, wat is zijn geheim? Nou ja, in zijn geval was het, want wij kwamen wij kwamen op hem via zijn via zijn uh, uh, pianist uh, Roberto Coelho. Uh, die, die ook, in, ook in Nederland heeft gewoon gewerkt. Dus dat was, dat was echt een perfecte link. Um, maar volgens hem was het dat hij het gewoon precies wilde zoals het op de plaat klonk. Maar daarnaast is het zo dat het is zo'n staccato-muziek, zeg maar. Als je staccato-muziek speelt, en dat is zonder al te technisch te worden, en je speelt dat met een band van, ja, die band is het 12 man, 15 man. En het is niet strak, dan wordt het een zooi. Ja, ja. En het is dus wel, want het, er wordt heel precies op gedanst enzovoorts. En het moet wel swingen. En dus dat moet heel erg strak georganiseerd worden. En we hebben dus niet alleen bij merengue, maar bijvoorbeeld ook de oervorm van merengue, In merengue typico, wat eigenlijk een soort ja, ik had verwacht dat dat uh, boertjes op een erf waren met, met, met, met kippen en, uh, en, en, en hoedjes uh, ja. en, en, en, en gasprietjes in de zon maar dat, dat was ook, dat waren ook van de jongens die zagen eruit uh, alsof, ze, alsof ze uit een R&B-clip waren weggelopen maar dan wel met trekzak en dus met, met, met drie percussionisten en dat was oh, dat was een machine, dat was zo ontzettend goed. Dat is ook wel het vreemde van het hele Caribisch gebied, dat het er allemaal los uitziet en gemakkelijk... maar dat het, dat het hyperstrak is ja. en georganiseerd... en dat er heel veel wetten en regels zijn. Jij komt daar gewoon in vliegen als uh, twee meter lange bl blanke jongen... met half lang haar. Uh, ook om de luisteraars nu even niet <lacht> te geven van hoe je eruit ziet. En dan sta je daar tussen al, al, die, al die zwarte mannen. Was dat gewoon allemaal meteen oké okay? of, of in orde? Of, of? Ik ben eerlijk gezegd niet, niet anders gewend... Uh, dan spreek ik gewoon even voor mezelf. Ik bedoel of ik nou naar Afrika of naar Mississippi ga. Kijk, als je met een gitaar komt, is het al anders. Hè? En als je dan een gitaar tevoorschijn haalt en je, en je doet mee. In het geval van bijvoorbeeld dat liedje wat we net hoorden, met die mannen heb ik gespeeld. Hè? De zanger El Chivo Sin dat is dus zo'n zo zo oude Bachatero, een Bachata-artiest. En ik had natuurlijk een klein beetje voorbereid, maar. Weet je wel, ik gebruik dingen die ik in Afrika heb geleerd, en die ik in, die in Mali heb geleerd, en die ik in Mississippi heb geleerd. En dat past met die muziek. En je zag hem ook kijken. Van oké, oh, oké, okay, okay, weet je? Ja. En het, het is. Soms moet ik wel langer zoeken om er te komen, maar het, het, het is. Je, je bent op een andere manier bij je contact aan het maken. Ja. En, kreeg je het meteen overal waar ik kwam? Uh, ik, heb nergens ik, bedoel, ik heb nergens gehad dat, dat ik zoiets had van... we zijn hier te veel, of, of, of, of, of die mensen willen ons eigenlijk niet zien... Of, of wat dan ook. We hebben wel een paar keer gehad dat we, dat, dat we gewoon op een hele ongelukkige tijd er waren. Zoals bijvoorbeeld toen we de Dominicaanse Republiek binnenkwamen. Toen, toen was het Pasen. En dan ligt dus alles stil. En iedereen is weg. En toen we... En er stonden drie dagen in het draaiboek. En <laughs> ja, die drie dagen was er niks te doen. Help, weet je ja. wel. En, en uh, um, uh, op Cuba was het partijcongres... Uh, waar, waar, daar wilden we, we wilden in die tijd daar zijn. We hebben ook meegelopen in die, die, die, die, die marscha voor, voor de revolutie. Dat ja. was uh, een, een beleving en een verhaal op zich. Maar vervolgens was er een week vakantie en was iedereen de stad uit. Ja. Ja. Dus, dus een aantal orkestleiders, die ik ook al van tevoren had gebeld... die zeggen: ja, ik ben er wel, die waren ineens op lijkt vakantie. Het lijkt me een goed leermoment, hè? even in de agenda kijken... wat de nationale feestdagen zijn. Ja, maar dan nog, het is gewoon, <laughs> weet je wel... ineens besluit de regering, van de, er wordt een week van tevoren... Oh, ja, volgende week hebben jullie vakantie. Ja. En ja. dan daar valt ook niet op te plannen. Jullie, de eerste aflevering die je gemaakt hebt, die speelt zich af op Curaçao. Daar zie je natuurlijk heel veel Hollandse invloeden op dat eiland. Is dat ook de reden dat je daar begint? Of... Nou leek ons een goed vertrekpunt, met name omdat om, om die Nederlandse band. En ja. de muziek, muzikaal gezien is de is de Nederlandse invloed niet zo heel erg duidelijk wanneer. Maar daar vind ik vind ik zelf. Ja. ja. ja je, je ziet wel Poolse invloeden en je ziet Venezuelaanse invloeden en je ziet uh, ja, uh, Franse invloeden. De Contradans, die komt uit, uit Frankrijk en uh, uh, maar. Het was wel, met name ook omdat iedereen spreekt Nederlands... en het, de Nederlandse Antillen. En dat is gewoon een mooie springplank, dat Caribisch gebied in. En dus ook omdat met name vanuit de Cariben, al die stijlen daar gespeeld ja. worden. En dan de eerste of een van de ontdekkingen die, die, die jullie dan doen... is dat wasmachine, dat wat toch een beetje wordt beschouwd... als Curaçaos erfgoed en wat wij hier dan ook kennen... Hè, uh, waarvan wij altijd denken dat het van Trafassi is... en waarmee Travassie volgens mij nog steeds met groot succes... Uh, de hele wereld overtrekt, dat dat helemaal niet van Travassi is. Nee. Ja, ik dacht ook eigenlijk dat het wel van Travassi was. Jij hebt iets anders ontdekt. Het, is, het, ja, het komt van Curaçao. Uh, uh, Travassi heeft, heeft aan de schrijver van dit liedje... de, de componist van dit liedje, uh, die heet uh, Macario Prudentia... netjes gevraagd of ze dat nummer mochten coveren. Dat is allemaal officieel gedaan, dus ik, ik, ik heb... Uh, ik heb die, die, Rechte, technisch uh, is Het, allemaal het goed is helemaal afgelegd. goed geregeld. Ja. Het is helemaal goed geregeld. En, en Macario Prudentia, dat is, dat is een hele bijzondere artiest. En die, die is ook gewoon trots op dat nummer. En dat heeft hem veel goeds gebracht en zo. Maar dat nummer, wat voor ons dan herkenbaar is... dat is eigenlijk een soort deurtje. Je, je, je komt dat nummer tegen. Hé, hey, Macario Prudentia, nog nooit van gehoord. Mm -hmm. uh, en dan doe je dat deurtje open en dan blijkt die man een heel over te hebben met liedjes als Wasmachine. En, en, en leuker. En, en dan, dan is daar ineens de, de salsa Antiana, wat Antiliaanse salsa is. En, en Macario Prudentia, dus ik spreek helaas geen Papiamento. Maar um, die, dat is dus echt een droogkomiek met een gouden timing. En ik, ik, heb, ik heb dus een paar keer gehad, bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn, mijn, mijn drummer. Die komt van Curaçao. Die lachte zich gek toen hij die, toen die me wat dingetjes liet horen. Ik zeg: Wat lach je nou om? Ja, nee, maar het is de manier waarop hij het zegt en zijn timing en dat hij een beetje zo te loopt. Terwijl er zo'n band staat te pompen en dan, en dan ineens, hop, weet je wel, dan pakt hij zo'n hoek ja. en, en daar komt dan ineens komt er zo'n artiest en zo'n stijl tevoorschijn. Ja. En dan is zo'n liedje een soort, soort, ja, soort deur. Nou, want even voor de duidelijkheid: wasmachine kennen wij met kleine wasjes, grote wasjes. Stap maar in de wasmachine. Zeg ik uh, met een hopelijk een beetje goed uitklinkend uh, accent. Maar nu horen we dan waar het vandaan komt. Sorry. The style of the machine is the same het klinkt een beetje als een Papiamento-uitvoering van Wasmachine. Ja, ja of Travassie klinkt als een Surinaamse uitvoering <laughs> van, van, van Wasmachine. Ja, ja, ja. Nou ja, kortom, de Wasmachine. Ja. Maar nou moet ik wel zeggen dat wij hier ook allemaal een beetje besmet zijn... door uh, liedjes of, of hits zoals deze. Dat we denken dat dat dan de muziek van de uh, Caribbean uh, is. Ja. En het is toch wel veel meer. Of tenminste, ik vermoed toch dat er nog wel iets meer verdieping in zit. Ja, en, uh, en, en dat is als je de tijd neemt om, um, om in, in, in zo'n zo uh, land te duiken... en dan uh, via de muziek... Uh, en die muziekcultuur een beetje in kaart te brengen... dan, dan wordt ineens duidelijk hoe veelzijdig het, het, het, het kan zijn. Het is het niet altijd, hè? Het is, uh, voor, en het is ook maar net wat, wat kom je tegen en wat vind je in zo'n korte tijd. Uh -huh. uh, Want had je, had je genoeg rust uh, in die reis? Want je hebt zoveel plekken bezocht in een relatief korte tijd... om echt in dat Poko uh, Caribisch tempo te zakken... Een Caribisch tempo dat behoorde helaas niet tot de mogelijkheden. En dat is, dat is heel jammer. Want we hebben, we komen, je komt aan. Je moet je voorstellen: je komt aan in een land. Uh, je hebt vooraf wel al uh, een aantal namen, een aantal mensen. Sommige mensen heb je ook aan de telefoon gehad. Anderen heb je gemaild. Soms heb je indirect wat informatie gekregen. Uh, je hebt wat muziek uh, uh, mee. Een soort, soort basiscollectie van alles. Dat je een beetje een idee hebt. Dan kom je daar aan, euh, dan moet je, moet je inchecken, je moet een telefoonkaart kopen... je moet geld pinnen, je moet een beetje oké, okay, even settelen, Dat ben je ongeveer een dag mee kwijt. En dan ondertussen moet je die mensen gaan bellen. Want over vier, vijf dagen, dan, dan moet ben je... Ben weg? Dan zijn wij alweer weg, ja, dus en, ja. Maar, maar luister eens, en even, we gaan even naar een fragmentje... namelijk uit de eerste aflevering van vanavond. En dan interview jij uh, Oswin, een uh, Curaçao's uh, muzikant. En... Dan hebben we ook meteen het tempo een beetje te pakken van. Wanneer je als, als liedjesmaker. wanneer je een lied hebt gemaakt. denk jij dat het het beste lied is van de wereld. Begrijpt u? Maar ik heb. Ik heb uh, gezien. dat wanneer je diezelfde lied laat liggen en misschien over drie maanden terugkomt... en je leest het weer, dan, dan zijn er drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid... zeg je... Nee, nee. Dit deugt niet. <laughs> je maakt een prap ervan en je gooit het weg. Maar het kan ook zijn dat je zegt... Ah, dit lied is zeer goed, man. Ik moet alleen hier en hier veranderen. He? Dan wordt het beter. Om aan te geven dat je wel enige tijd moet nemen... om in het Antilliaanse tempo uh, mee te draaien, toch? Ja, en dat, dat was het fijne aan deze reis. Want op het moment dat je dan met iemand hebt afgesproken... valt even alles weg. En dan zak je dus in een warm bad met, in dit geval... Verhalen. Oswin Behilia, die heel rustig uitlegt. En dat, anders hou je het ook niet vol. Dit, dit waren eigenlijk... Ja, je bent wel aan het werk en zo, maar dat, dat ging, daar zat zo'n natuurlijke flow in... dat het bijna een soort rustmoment werd in zo'n hectische reis. Ja. Je zei... Uh, um... Dat jij als, als, als blanke man in zo'n, in zo'n zwarte omgeving, dat jij je daar makkelijk beweegt, dat dat nooit een onderwerp is. Maar wij spraken met je vrouw en zij zei tegen ons, hij heeft gekozen voor een bepaalde kant. Eerst de blues en nu de wereldmuziek. Daar komt oude publiek op af. Hij heeft het zich, hij heeft het niet makkelijk gemaakt. En dat heeft ook te maken met zijn uiterlijk. Hij is een jonge blanke man. In een recensie stond wel eens, hij doet het goed. Maar als hij een oudere zwarte man was geweest. dan zou men hem eerder serieus genomen hebben. <laughs> Geldt het dan meer voor hier? Uh, voor je muziek Of laat ik het zo zeggen. heb je nu vanavond ruzie met je vrouw? Over deze uitspraak? Nee. Nee. Um, weet je, uh, voor mij is het helemaal niet. Het klinkt misschien een beetje, uh, beetje afgezaagd. Maar voor mij is het helemaal niet een kwestie van blank of zwart. of, of geel of groen. Uh, voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik, ik heb het... Jij beweeg je hem makkelijk, maar ja. voor de ontvanger merk jij dat dat... Voor de dat... ontvanger, nou ja, kijk, het is, is wel weird. Ik ben nogal een vreemde verschijning in zo'n zo zo land... waar iedereen standaard twee koppen kleiner is. Ja, en, en, uh, en ik spreek een taal uh, als ik ze niet tot, tot hen richt die ze niet begrijpen. En, en ik kom op ze af en ik heb een gitaarkoffer bij Maar Ja, dat is wel vaak even van wat, wat, wat is dit? En het is vervolgens gaat dat altijd goed. Ja. En ik zou niet, dat zou je moeten vragen aan mensen die, die uh, weet je wel, uh, uh, uh, met die, die ik benader waar ik me werk. Bijvoorbeeld, uh, ik had af, vorig jaar had ik een, uh, een, uh, een Hammond speler uit Zuid-Afrika benaderd en uitgenodigd om hier op te komen treden. Toen hebben we in het gespeeld en dus zo was echt te gek. En die die zei ook, toen hij, want toen zat ik er toevallig bij... toen werd hem die vraag gesteld. En hij zei van, ja, ik had in het begin wel zoiets van... van wat is dit? Wie is dit? Wat, waar gaat dit maar heen? Maar dan moet je toch een tandje bijzetten... om, om, om overtuigend uh, jezelf uh, te introduceren. Ja, maar het is gewoon meer van, van uh, de... de en zo, zo, zo zei die, die Zuid-Afrikaanse man, Black Moses, zei, zei dat... het uh, is een mooie Black naam trouwens. Yeah. Black Moses in <laughs> Gwenja. Oh, yeah. wat, wat een muzikant. Maar de, de, die, zei, die, die, die zei dat ook van, het was gewoon... Je had een heel helder verhaal en een helder beeld. En toen gingen we muziek maken. En toen was het eigenlijk, ja. valt dat een beetje weg... Dus ecu... is, is, is, het, is, het je, is het iets wat er eigenlijk altijd al is geweest? Dat je je makkelijk beweegt in, in alle kringen, in alle, met alle nationaliteiten, uh, ja, in alle landen? Nou ja, zolang als ik muziek maak uh, is dat in ieder geval het geval. Ik bedoel, ik, ik ging als, toen ik 18 jaar was naar Mississippi en speelde daar met, met, met oude mannen. en Ik, ik had mijn gitaar bij me. En eigenlijk een beetje zoals ik dit doe. Alleen was dat een van de eerste reizen en dat en dat was eigenlijk meteen goed. En dat was ook, toen was ik ook al maar dat twee is meter. Toch, uh, uh, ja, maar dat is wel, ja, maar toen had je net de baard in de keel. Ik ja, ja. bedoel, meestal is dat iets voor mannen van 40 plus die al uh, 20 jaar zware checker roken. Niet, <laughs> niet, niet voor, voor die jonge knapen. Ja, maar niet, niet, niet hoe de blues is ontstaan. De blues is muziek van, van, van, van, de, van mensen die, die 18, 20 jaar waren. Ja. Die hebben die, die muziek ontwikkeld. Wat is daar geen dan oude aan? Mannen. Wat is dat? Ja, maar die hebben het als het ware geannexeerd, zou je kunnen nee, zeggen. Nee, of... de blanken hebben het geannexeerd. En die hebben de blanke liefhebbers. En dat is, weet je wel, dat is, dat is geen veroordeling. Maar die, toen ze in de 60s de blues ontdekten, het blanke publiek, om het zo maar even te, te noemen. Toen waren die mannen allemaal al oud. Dus die werden toen het podium opgesleept. En meneer, ik ben legendaris, want u heeft in de jaren 20 nog opnames gemaakt. Maar die waren inmiddels al oud. En dat is het beeld geworden van wat blues is. Uh -huh. en er klopt geen donder van. Uh -huh. Ja, inmiddels misschien wel, maar. Als, als jij op je 18e al op zoek gaat naar die, naar die legendes en naar die muziek en naar de, naar de wortels van die muziek en op reis gaat. Wat is daar dan aan vooraf gegaan? Is het altijd uh, een reizend bestaan geweest? Uh, altijd met de muziek mee, als het ware? Mm, nou ja, we, ik heb wel uh, vroeger ook met, uh, met de familie... ze hebben we veel gereisd, maar dat waren zomervakanties. Maar we gingen wel naar, uh, naar bijzondere plekken toe... zoals Sri Lanka of de Verenigde Staten en zo. En, uh, ik, denk dat, uh, uh, ik denk dat die reis in Mississippi daar heel, be heel belangrijk in is geweest... Uh, van huis uit heb ik altijd heel breed muziek uh, geluisterd. Mijn vader, die, die, die heeft een hele brede platencollectie. En dat is echt van Afrikaanse muziek tot. Uh, ja, 60s muziek. Uh, tot uh, zeg maar popmuziek en ook de nieuwste bandjes. Weet ja. je waar, hij was een van de eerste die een plaat van de Pixies had of van Narvana had. Hij had Narvana gezien nog, nog ten tijde van Bleach. En weet je wel dat. En nog steeds gaat hij naar. Hij gaat naar Lowlands en naar Pinkpop en naar uh, Sigit en noem maar op. Ja. En, en dat. En die platencollectie was heel breed en daardoor heb ik van kleins af aan heel breed uh, muziek geluisterd. Dus ik kan net zo enthousiast worden van een Zulu zanger uit Zuid-Afrika omdat ik denk van oh, dat ken ik dan een Rebetica uh, uh, zanger uit uit, uit, uh, uit Griekenland of een, een Pedal steel solo van Sneaky Pete bij uh -huh. uh, de Flying Burrito Rollers. Uh -huh. Uh -huh. Dat is voor mij is dat en ik heb die, die, die reis door de, door de Verenigde Staten is, uh, en met name dan Mississippi, is belangrijk geweest. Omdat ik heb gemerkt wat, hoeveel verschil het maakt als je nieuwe muziek wil leren. En je gaat toe naar de plaats waar die muziek vandaan komt en leert het van de mensen die dat daar nog spelen. Dat, dat, is, dat geeft zoveel extra dimensie daaraan. Dat geeft zoveel extra waarde daaraan. Dat, dat kan je niet van een cd halen. Dat kan je niet uit een boek halen. Dat kan je niet uit, op een muziekschool leren. Dus, dus het is echt van fundamenteel belang... dat je afreist naar de plek... van de roots van een bepaalde muziekstijl. Voor jou althans. Ja, en, en wat ik... Uh, wat ik gewoon heel fijn vind... en wat, wat, waar, wat, waar ik een enorme drive in heb... Is het, is het samenbrengen van muziekstijlen. Voor mij is het heel logisch... Uh, misschien komt dat wel door die achtergrond... dat weet ik verder niet, maar... Uh, country en soekoes uit Congo is voor mij één ding. Ja. Dat past zo in elkaar. En, en uh, ik vind het dan heel leuk om met, met, met Texanen soekoes te gaan maken of met uh, congolese kundgieten ja. gemaakt. En het liefst met allebei natuurlijk. Ja. Dat, die verbanden vind ik gewoon super spannend. We spraken met een muziekjournalist uh, van trouw, Stan Rijven. Hij, uh, ja, ik wil niet zeggen... hij is gespecialiseerd in wereldmuziek... want dat mag je uh, tegenwoordig geloven niet meer zeggen. Er, er zit een smet op dat woord, hè, wereldmuziek. Ja, het is natuurlijk een beetje een, een, een verzamelnaam. Nou, maar in ieder geval, hij heeft verstand van zaken... en heeft heel veel muziek. In huis En hij zegt, Joep is een bruggenbouwer, iemand die crossover bezig is. Je kan hem vergelijken met Hans Dulfer, die in de jazzwereld... als een enfant terrible werd gezien, omdat hij met Surinaamse jongens speelde. Daarna met rappers en vervolgens in de elektronische muziek. Dit zie ik met Joep ook wel gebeuren. Hij is iemand die zijn eigen spoor volgt. En dat heb, dat heb je met iemand met een eclectische geest, muzikaal omnivoor en zoekt naar verbreding. Dank je wel, Stan. Ja, wat heb je hem hiervoor betaald om dit Dat uh, bij tegen ons dit te zeggen? Dit kan zo in de bio. mag je gewoon gratis overnemen van ons. Met bronvermelding vanzelfsprekend. Maar Hans Dulver, enfant terrible. Ik bedoel, Hans Dulver heeft het ook niet makkelijk gehad. om zich met zijn eclectische geest en smaak. en praktijk uh, in het Nederlands muziekleven overeind te houden. Merk jij daar ook wat van? Dat mensen je niet precies weten te plaatsen en dus. Er geen raad mee weten. Weet je, wat ik, soms, wat ik soms wel eens doe, uh, dat is een spelletje dat ik met mezelf speel, dat kan ik wel vertellen. Uh, dan ga ik naar een, een speciaal cd zaak. Cd-zaak waar, waar ze mijn cd nog wel hebben liggen of mensen cd's hebben liggen. <laughs> en dan ga ik kijken waar ze met me hebben neergelegd. Ja. En dat is elke keer weer wat anders. Various dan... uh, artists misschien gewoon. Nee, of, uh... nee. Dus dan de ene keer is het weer blues, dan is het voor popmuziek, dan is het weer uh, Afrikaans. Uh, dan is het weer country, dan is het weer. Nou ja, dat geeft al aan wat het probleem dan ook tegelijkertijd ja, is. Ja, probleem Zie jij het als een voordeel? Ja, maar je moet toch kunnen zoeken ergens naar jou? Dat of? is waar, dat is waar. Um, dus ik, ik, ik vind het moeilijk om, om, om, om daar antwoord op te geven. En ik, ik, ik zou het ook niet echt bestempelen als probleem. Het is wel zo dat, dat, uh, dat als ik gewoon... Um, gewoon wat... wat meer ingekaderde muziek zou maken. Meer als mainstream meer misschien. Meer mainstream ook. muziek zou maken, zou ik het mezelf een stuk makkelijker maken. Ik bedoel, dat, dat, dat is waar. Maar ik wil gewoon breed kijken. En, en het is wel, ik heb wel gemerkt dat uh, wat niet werkt, is dat ik alles in één nummer wil proppen. Dat, je moet wel gewoon keuzes maken. Ja. Ik heb ook wel projecten gedaan waarbij ik gewoon alles tegelijkertijd wil doen. En dan. En dan vertel je eraan, omdat, omdat het, zeg maar, dat je dan zoveel verschillende kleuren gebruikt... dat, je, dat, dat het nog alleen maar bruin is. Weet je wel? Dat, dat, het niet, dat je niet meer ziet wat, wat nou de bedoeling was. Is het eigenlijk zo dat je, wat dat betreft, dat je denkt... Ja, jammer dan dat ze mij niet helemaal kunnen plaatsen... maar ik volg gewoon dat spoor en dat spoor is breed... en dat spoor is gevarieerd? Nou ja, ik denk zelf dat... Ik denk zelf dat... Uh, ik denk zelf dat, dat je moet dat eigen spoor moet je blijven volgen, maar je moet wel de dialoog aangaan. Ik bedoel, je maakt die muziek niet alleen voor jezelf. En het is leuk om met mensen, om met mensen ook de discussie aan te Tuurlijk, gaan. Tuurlijk, maar da daarin kun je wel beperken tot blues. Of beperken, tot, daar zit het woord beperken dan al meteen in. Maar uh, focussen op uh, één of twee uh, stromingen. Maar dat, dat prikkelt jou niet. Nee, nee. Ja, ik, ik, ik zie een heel vind... moeilijk gezicht. Ja, die, uh... dus een beetje, het is ook een beetje dat is allemaal zo klinisch. Het ja. is weet je wel, ik ik moet, want uh, want dan kan ik uh, Dan weet je in welke, bak, verkopen. Uh, in welke bak je ligt in de basis. Nou ja, plaatsen. maar dan nog, ik bedoel is, kijk, ik, vind, ik vind artiesten die, die, die breed durven te kijken en die ook de de, de, de, de veilige de, de, de, de comfortzone ja. Te, te, die dat durven te verlaten, vind ik, vind ik zelf wel interessanter. Laten we even naar Trini dat gaan. Want jij hebt uh, een fragment uh, aan ons uh, opgegeven. Van, dat heet Baganal. Ja. Ja, En ik zat erna te luisteren. Ik dacht, uh, goh, misschien is dit wel heel lelijk. Maar jij hebt het aangedragen. We gaan eerst even luisteren. Oh. De... Ah, we gaan helemaal niet... Oh, nou ja, dan moeten we die, uh, dan moeten we die muziek houden het is goed. Ik hoor net dat we naar Tim Overdiek gaan. Uh, het vliegtuig van Mladic is geland. Inderdaad, dus ga ik daarbij onmiddellijk door naar Robert Bas op Rotterdam. Want vertel Robert wat je daar ziet gebeuren. Nou, de, op dit moment, uh, as we speak, uh, landt er een vliegtuig. En dat is volgens iedereen het vliegtuig van Mladic. Het het eerste vliegtuig sinds tijden wat hier is geland ook. Uh, is zojuist geland. Uh, rijdt nu over de, de baan. Gaat dadelijk een hangar binnen. En daar zal hij of in de helikopter worden geplaatst... of in een auto van een arrestatieteam. Er is heel veel media hier aanwezig. Iedereen is druk bezig om dit te filmen. En dat is het beeld wat we op dit moment hier zien. En op dat vliegtuig zien wij geschreven Republiek van Servië. Gekomen vanuit uh, België door, waar hij aan het eind van de middag is vertrokken. En Robert, hoe is dit toestel hier ontvangen? Hoe zijn de omstandigheden op het Rotterdamse vliegveld? Nou, er is heel veel marchiërs rond het vliegveld bezig Ze zijn heel nerveus. We hebben met z'n allen opdracht gekregen, alle journalisten die er zijn, om op een heuvel te blijven staan. We mogen er absoluut niet af. Uh, men wil natuurlijk verhinderen, nou ja, klaarblijkelijk, dat iets uh, misgaat. Um, er staat heel veel media, heel veel cameraploegen hier en zo en het moment is dadelijk belangrijk voor iedereen om te weten wat gaat er gebeuren met Mladic. Gaat hij een helikopter uh, gezet worden? Gaat hij zo snel mogelijk naar Scheveningen toe? Wat ik heb begrepen is dat het volgens het draaiboek moet deze hele operatie om 9 uur vanavond uiterlijk afgelopen zijn. Dan moet hij in zijn cel zitten in Scheveningen. Nou, het zit er nu naar uit gezien de aankomst van dit vliegtuig dat het allemaal gaat lukken. Het hoeft inderdaad niet zo lang te, te duren. Een route die begon op donderdagochtend in Lazarevo, het dorpje waar het werd gearresteerd vanuit Belgado via Rotterdam naar Scheveningen. Vanwaar de nervositeit, Robert? Vanwaar al die bewapende mensen? Wat voor scenario's bedenkt men die zouden kunnen zich ontrollen? Nou ja, elk scenario wat jij en ik ook zouden kunnen bedenken... Uh, zullen natuurlijk geen enkel risico nemen... Aan deze aankomst is natuurlijk ook vooraf gewerkt. De Nationaal Coördinator terrorismebestrijding is de baas eigenlijk van de operatie vanaf het moment dat het vliegtuig hier geland is. Je moet je voorstellen, speciale arrestatieteams de Chauchet, de dienst diplomatieke en koninklijke bescherming. Die mensen moeten allemaal voor zorgen dat Beladis zonder al te veel problemen dadelijk in Scheveningen aankomt. Nou, het zijn altijd verschillende scenario's denkbaar. Uh, we hebben in het verleden een gezien dat het met een helikopter is geweest. Dan zien we ook vaak dat mensen die meevlogen, bijvoorbeeld advocaten dan in speciale auto's, snel werden afgeleverd. Hoe het nu gaat lopen weten we niet, want we weten wel dat er altijd een soort verrassingselement wordt ingebouwd. Dat we denken altijd dat het net is als de vorige keren. Eh, nou, dat is niet zo. Je ziet ook nu het toestel eh, taxi langzaam naar de Hangar, waar Mladic uit het vliegtuig wordt gehaald... om eh, in een helikopter of in een auto geplaatst te worden. En wordt nu ook al begeleid door eh, zwaar gepanzerde. De Jeeps van de Maaschaussee. Uh, nou ja, klaarblijkelijk kunnen we dat elke risico uitsluiten. Een kleine Falcon Jet. Zeven raampjes zien we aan de zijkant, waarvan er vier zijn geblendeerd. Drie raampjes zijn half open. En dat is ook het raampje waar een nooduitgang is. En natuurlijk aan de voorkant heb je de uitgang. Langzaam taxiënd. De Republiek van Servië. Het transport wordt geregeld vanuit Belgrado. En dan is het de verwachting, Robert, dat hij naar een hangar gaat, waar dan de overdracht gaat plaatsvinden. En dan. Ja. Pas gaan we zien op welke manier hij naar Scheveningen zal worden gevoerd. Ja, we zien nu richting de hangar ook taxiën. Uh, het is een hangar naast de post van de marechaussee. Die hebben een eigen post hier zo op het vliegveld. Er zijn vanmiddag twee helikopters gekomen van de KPD, de dienst uh, van de landelijke politiediensten. Uh, vrij vroeg in de middag al. En uh, nou ja, dat was de eerste aanwijzing dat inderdaad hier uh, dat vliegtuig zou komen landen. Wat we over dit vliegtuig al begrepen in de loop van de dag dat dit toestel stond vanmorgen nog in Brussel. Is ze uh, daarna zonder echt vluchtplan direct naar België. Gevlogen. Het was ook al de eerste aanwijzing dat dit toestel gebruikt zou worden om laders naar Rotterdam te brengen. En twee helikopters, zoals je beschrijft, duidt erop dat die inderdaad per helikopter zou worden vervoerd. Het is natuurlijk toch ook de mogelijkheid dat die mogelijk per auto over de weg, over de snelweg, zou worden gegaan. In Belgrado hoorden we eerder vanmiddag onze correspondent David Jan Godfra zeggen dat daar de hele weg was afgezet. Um, daar is geen sprake van in Rotterdam en Den Haag. Dat is voor mij op dit moment niet te zien. We zien hier wel dat de deuren van de loods open zijn gegaan. Het toestel uh, staat er nu voor, gaat zo naar binnen toe. Uh, wat in gevallen vaak gebeurt is dat de snelweg uh, A13 uh, werd afgezet. Of in ieder geval de op- en afritten werden afgezet. Dat zou ook kunnen gebeuren nu. Maar of nou daar zeg maar, een bladertje in zit of dat een van de advocaten daar is, dat, dat weten we niet. Uh, dat, dat is echt een verrassingseffect. Het zou zo kunnen zijn dat hij gewoon per helikopter gaat. Nou waren vanmiddag wat geluiden dat het moeilijk zou zijn, mogelijk, om met de helikopter op de binnenplaats bij de gevangenis te landen. Uh, we hebben later gehoord dat we bezig zijn geweest daar allerlei paaltjes uh, weg te halen. Dus het zou misschien inmiddels opgelost kunnen zijn, maar dat weten we niet. Dat weten we eigenlijk pas vanavond laat. Als uh, uh, Joegoslavisch tribunaal bekend maakt uh, hoe dat uh, precies is verlopen. we zien dadelijk ongetwijfeld een heleboel toeters en bellen. Auto's zijn niet meer in gaan rijden, helikopters die gaan vliegen. Maar uh, waar Mladic in zit, dat weten we niet. Inderdaad, en uh, helikopters kunnen dan ook duiden op een uh, poging tot een afleidingsmanoeuvre. Zoals we vanmiddag ook in Belgado zagen. Waar eerst melding werd gemaakt van het konvooi. dat uh, met een hoop toeters en bellen onderweg was naar het vliegveld. En naar later plek kwam er een tweede konvooi waar uiteindelijk uh, Mladic inderdaad in was opgenomen. Um, het valt me op dat inderdaad grote jeeps van de Mauritius zwaar bewapende mensen rondom de hangar aanwezig zijn. Het is moeilijk voor te stellen dat deze mensen zich voorbereiden... op een mogelijk scenario die uh, met geweld te maken zou kunnen hebben, Robert. Maar er wordt rekening mee gehouden. Nou, natuurlijk, uh, dit, uh, deze man is een uh, zeer gezochte oorlogsmisdadiger. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die hem graag wat aan zouden willen doen. Nou, dat kan misschien op afstand. Hè. In scenario's die uh, bijvoorbeeld altijd te lopen is van ja, uh, lange afstandswapens zijn mogelijk, uh, uh, raketten noem maar op. Uh, uh, klinkt onwaarschijnlijk, maar toch worden in alle draaiboeken met die, dit soort mogelijkheden rekening gehouden. Inmiddels is het toestel uh, aangekoppeld aan een... Hoe noem je zo'n ding? Een rood uh, trekding, zullen we maar even onbeerbiddig noemen om de, het toestel de hangar in te trekken. Heb jij daar nog zicht op, Robert? Dat zie ik hier inderdaad gebeuren. Wat ik van eerder van vanmiddag weet is dat een van de politiehelikopters is ook in de hangar. Dus het zou heel goed kunnen dat hij in haar uh, buiten het zicht van ons allen, want die deuren zullen daar ongetwijfeld gesloten gaan worden, in een helikopter gezet gaat worden. Om, uh, en dan zie je de helikopter naar buiten komen. En dan zou hij mogelijk daarin kunnen zitten. Uh, het zou ook zo kunnen zijn dat ondertussen een andere transportmanier uh, uh, is verzonden. En dat hij bijvoorbeeld per auto onderweg is. Maar dat zullen we later pas weten. Ja, uh, waarom neemt Nederland zulke enorme veiligheidsmaatregelen? Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat Nederland uh, in, in het middelpunt van de belangstelling van de hele wereld op dit moment staat. We willen natuurlijk heel graag de juridische hoofdstad leveren van de wereld met Den Haag. En dan kunnen we natuurlijk niet hebben dat er iets misgaat op het moment dat zo'n belangrijke verdachte in Nederland aankomt. Want één gek is voldoende om het hele scenario kapot te laten gaan natuurlijk. Het vliegtuig staat inmiddels in de hangar. We zagen toen het eh, op een hele lage snelheid de hangar inging dat ook die drie eh, raapjes die afhankelijk open waren, dat daar de gordijntjes ook van naar beneden gingen. En er staat één uh, helikopter buiten klaar en één binnen, Robert, klopt? Ja, dat klopt. Die één helikopter is vanmiddag... Uh, beide helikopters zijn vanmiddag aangekomen. Eentje is buiten gebleven en eentje is direct al naar binnen gebracht. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde beeld wat wij in het verleden ook hebben gezien... met uh, Karatschits bijvoorbeeld. Uh, um, ja, dat uh, wil helemaal niet zeggen dat het op die manier gaat. Maar ja, het, het zou kunnen... Tuurlijk willen ze een maladies uh, over zetten in een ander voertuig of een helikopter buiten het zicht van alle media. We hebben er voor het eerst goed zicht op. En dat komt eigenlijk omdat we op een plek staan nu op Rotterdam Airport. Waar in het verleden viel tot binnen het maar er is een uitzetcentrum gebouwd. En daardoor kunnen we ietsje verder het terrein op langs de openbare weg. Daarom hebben we beter zicht. En ik had het idee dat de manager pas daar vanmiddag van besefte dat dit inderdaad. Uh, uh, nou ja, wel zo'n veiligheidsrisico zijn omdat je hier vrij goed zicht hebt op wat daar gebeurt bij de loods? En die loods die is nu dicht. De drie grote schaafduren zijn naar beneden. Twee grote Jeeps uh, zijn voor de deuren geposteerd. Een helikopter staat buiten. Hoe gaat het er in Scheveningen naartoe, waar Menno Remeijer staat. Zijn daar de voorbereidingen ook al zichtbaar? Ja, ik zit even ook te kijken, Tim, met wat jullie bespreken. Komt hij met de auto of met de helikopter? Eh, is hier vandaan natuurlijk ook moeilijk te zeggen. Wij staan buiten die grote muren aan de Alkemaardelaan in, eh, in Scheveningen. Maar als ik dan even de gedachte laat gaan over dat Maris hier misschien met de auto zou komen... dan moet ik zeggen, het lijkt mij onwaarschijnlijk. Er is nog geen enkele voorbereiding namelijk getroffen om een weg hier af te sluiten. Er staat één politiebusje eh, vlak voor de gevangenis. En dat is het dan ook wel. Ik heb net nog een motoragent weg zien rijden. Maar geen enkel teken dat hier... Eh, ja, een, een nieuwe gast aankomt uh, in de persoon van Mladic. Dus mijn idee is dat hij toch echt uh, per helikopter uh, zal komen. En dat zeg ik ook mee op basis van uh, eerdere ervaringen. Als je denkt aan de aankomst van Milosevic, wat in de nacht was, ka uh, Karadzic in de ochtend. Karadzic, uh, in, in, ja, Karadzic in, in de ochtend was natuurlijk een hele andere situatie, laten we dat niet vergeten. Wat uh, maakte dat anders? Uh, uh, uh, nou ja, vroeg in de ochtend is er heel weinig verkeer, zijn er weinig mensen. Dus uh, dan is, had het ook voor de hand kunnen liggen om met de auto te komen... Toen hebben ze al voor de helikopter gekozen. Er zijn nu eh, toch veel mensen, niet alleen pers, maar ook veel mensen uit Scheveningen die er staan. Eh, het risico nu lijkt mij groter eh, om met de auto te gaan dan in de tijd van, eh, van Karachis. Die kwam ook wat, wat onverwachter, als ik me niet vergis. Dus ja, als ik de vorige ervaringen af moet gaan, zou ik zeggen, dan nemen ze nu ook de helikopter. Ja, want de komst was inderdaad uh, helemaal verwacht nadat vanmorgen duidelijk werd rond de middaguur dat het hoge beroep wat was aangetekend tegen de uitlevering was afgewezen. Dat duurde niet erg lang. Binnen een paar uur besloot uh, de rechtbank dat het argument dat Mladic niet zou kunnen reizen vanwege zijn gezondheid geen, uh, geen opgeld ben deed. Alweer. Terug naar Robert Bas. Um, zie jij nieuwe dingen gebeuren op het vliegveld in Rotterdam? Nee, ja, de deuren van de hangar zijn gesloten. En, uh, we zien het niet wat er achter uh, zich plaatsvindt. Er is ook geen beweging meer voor de hangar. Maar ik moet je voorstellen, wij staan uh, uh, aan de kant van het vliegtuig van de hangar. Aan de achterkant, dat zijn de uitgangen. Uh, uh, we weten niet wat daar gebeurt op dit moment. Uh, we zien ook aan de andere kant de helikopter nog niet zeg maar, gaan starten. En ik denk dat ze enige tijd nemen om eventjes um, laat uh, nou, even te kijken hoe hij de reis heeft meegemaakt. En uh, ik zag dat er ook uh, vanmiddag dat er een ambulance in de buurt was. Dus ik blijkelijk houden ze ook rekening mee als er iets aan, met hem aan de hand is, dat ze hem kunnen behandelen. En uh, misschien is het ook wel zo dat die ambulance uit Voorzorg meerijdt of uh, uh, uh, mee langs de route gaat. Dat zien we toch. Het is een ontzettend groot draaiboek. Wat wij begrepen is dat de, de hele dag. ...door Nederlandse autoriteiten over is vergaderd. Onder leiding van de NZTB, wat is verantwoordelijk eigenlijk... ...voor deze hele veiligheidsoperatie. Want de wereld kijkt mee. En in België, David-Jan Godvraag, goede avond. Uh, heeft men afscheid genomen van hem? Is daar in de avondjournalistieke rubrieken nog veel aandacht aan besteed? David-Jan Godvraag, kun je me horen? Ik kan je horen, ja. Nu. Kun je mij vertellen wat de afgelopen uren... in de journalistieke, in de, journaals, in de journaals te zien is geweest... van het vertrek van Mladic? Nou, je kunt je voorstellen dat die, die ontsnapping was... Het zo wat, van, van Mladic uit uh, het de, de, de rechtbank voor de, voor de oorlogsmisdaden... Uh, hier uitgebreid uh, op televisie gezien te, wees, uh, te, te zien geweest is. Uh, dus die politie die eruit kwam uh, rijden... net na vijven met een, uh, een wagen waar Mladic in zat in het midden... Uh, die, die reden dus heel snel naar het, naar het vliegveld toe. Uh, en de snelweg daarheen was, helemaal, was afgezet met, met, uh, met machine-regulaire bewapende politiemensen. Dat hebben we uitgebreid kunnen zien hier op de journaals. Heb je ook een beter zicht gekregen op uh, Mladi zelf? We hebben slechts twee, drie foto's gezien, close-ups van hem. Wat bewegende beelden toen hij met een petje op uh, de gevangenis werd binnengeleid. Heb je enig zicht gekregen of informatie gekregen over zijn medische gezondheid? Nee, daar is uh, behalve wat, uh, de, wat de advocaat erover heeft gezegd en wat de openbare aanklager erover heeft gezegd, weten we daar eigenlijk helemaal niets van. We hebben hem ook niet kunnen zien, ook niet toen hij hier uit, uh, uit de rechtbank kwam. En ja, in het kort is het verhaal dus dat, uh, dat zijn advocaat zegt hij is uh, uh, ongeschikt om naar Nederland gevlogen te worden. Nou, dat is kennelijk wel gelukt, uh, maar hij, het, hij is ook uh, te ongezond om terecht te kunnen staan. Maar ik neem aan dat, uh, ik hoorde zojuist al dat er een ambulance klaar zat op het vliegveld. Ik denk dat, uh, dat ze hem heel erg goed medisch in de gaten uh, zullen houden. Want niemand heeft er natuurlijk belang bij uh, dat, het, uh, dat het heel slecht gaat met zijn gezondheid daar in Nederland. Kun je de dag beschrijven van Mladic? Het was een dag vol afscheidsrituelen. Zijn zoon, kleinkinderen en zijn vrouw waren aanwezig vanmiddag. Maar de dag begon vanmorgen vroeg met een kort toegestaan bezoek aan het graf van zijn dochter. Vertel. Ja, dat klopt, dat klopt inderdaad. Om een uur of zes vanochtend reden er hier ineens uh, dezelfde soort politiewagens uh, die we vanavond hebben gezien de poort van, uh, van de rechtbank uit. Die uh, zijn naar het, uh, het, het graf gereden van zijn dochter die in 1994 zelfmoord heeft gepleegd. En toen wist iedereen eigenlijk al, nou dit is een, een, een uh, definitief afscheid, vandaag gaat het allemaal gebeuren. Uh, en inderdaad, dat klopte ook. Een paar uur later beslissen de rechtbank. Dat zijn hoge beroep tegen de overdracht in het Joegoslavië-tribunaal uh, werd afgewezen. Toen heeft het nog een paar uur geduurd, omdat er nog eens formaliteiten moesten uh, gepleegd worden. De minister van Justitie die moest het vonnis uh, van de rechtbank nog bekrachtigen. Dat is een vijf uur gebeurd. En even na vijf is hij dus overgebracht van, uh, van de rechtbank naar het vliegveld. Uh, de dag begon dus met afscheid nemen. Dat was eigenlijk gistermiddag al begonnen, toen zijn, zijn zoon, uh, zijn schoondochter en hun twee kinderen. ...op bezoek waren. Dus de afgelopen anderhalve dag, zeg maar, heeft hij het teken gestaan van het afscheid nemen voor Radkom Lanić. Uh, zeker ook in de gedachte dat hij hier waarschijnlijk in Servië nooit meer terug zal komen. En heeft zijn zoon, zijn vrouw, wellicht nog iets gezegd na afloop? Nee, ik heb ze wel naar buiten zien komen. Ze hebben halverwege de middag ongeveer hebben ze, uh, de kleren gebracht, een koffer vol en ook een pak, een kostuum maar uh, toen ze naar buiten kwamen, zijn ze direct naar hun auto gelopen... en hebben niks meer gezegd. Een pak en kostuum, wat die kan dragen terug naar Robert Bas... op het vliegveld in Rotterdam, waar uh, hier op de beeldschermen... vooral is te zien hoe zwaar bewapende mannen... voor die hangar blijven staan. Waar ook busjes staan uh, die mogelijk kunnen duiden... op het vervoer van mensen die betrokken zijn... bij de vlucht vanuit Belgrado naar Rotterdam. Nou ja, Wat wij op uh, afstandje zien en wat ik herkennen... zijn dat auto's van arrestatieteams... Uh, dat zijn ook de mensen die hier rondlopen, de, onder andere het arrestatieteam van uh, Marge J. is aanwezig, zwaar bewapend, uh, hekken en wapens onder andere automatisch. Uh, gezien de hoeveelheid mensen van het arrestatieteam, denk ik dat er meerdere arrestatieteams hier zijn en de busjes die buiten staan, die, dat zijn ook gepanzerde busjes, zien er ook sommige al heel erg gewone busjes uit. Maar aan de uh, kent, he, kentekens herkennen wij toch dat het auto's zijn van de arrestatieteams. Nou uh, ja, er is dus een heel klein beetje beweging. Er zitten wat auto's een beetje in de weer rijden. Er is dus een, een deur aan de zijkant van de lood. is juist even opengegaan. Er met een paar mensen buiten kijken. Ik denk dat we binnen enkele minuten wel te zien zullen gaan krijgen dat, wat, uh, dat de auto's zullen gaan rijden. Dat misschien ook de helikopter zal gaan vliegen. En dan blijft het natuurlijk nog gisteren voor ons waar laat dit in zit. Maar de bedoeling is in ieder geval dat deze operatie om negen uur uiterlijk is afgerond. Nou, dan moeten we nog een klein beetje haast gaan maken nu. Wij blijven gewoon doorpraten... totdat hij inderdaad achter Slot en Grendel zit in Scheveningen. Geef me de gelegenheid om even uh, uh, Jurans Sluiter te introduceren. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hoogleraar internationaal strafrecht aan de UvA in Amsterdam. Betrokken geweest in eerste instantie als verdediger... ook lid van het verdedigingsteam van Karitsjes. Nu onder meer verdediger van de nabestaanden van Srebrenica. Als u kijkt naar deze beelden, wat... Wat gebeurt hier in het licht van de Balkanoorlog? De man die nu uh, dat toestel heeft verlaten. Ja, Voor het tribunaal natuurlijk een uh, geweldig moment. Um, eindelijk op Nederlands grondgebied. Uh, de kwestie dat hij wordt overgebracht naar het uh, detentiecentrum. Uh, ja, dat is een kwestie van tijd. Um, ik begrijp wel dat er haast is. Omdat hij nog op dezelfde dag dat hij wordt toegelaten ook uh, medisch onderzocht moet worden. Dat staat in de regels van het tribunaal. Dus als hij daar te laat binnenkomt, dan zouden regels geschonden worden... als hij niet op diezelfde dag nog medisch onderzocht uh, zou kunnen worden. Het medisch, de medische keuring moet beginnen voordat middernacht is. Dat zou best kunnen ja. zijn als het lang duurt dat ze dan de komende nacht gewoon kunnen doorgaan. Zolang het maar gebeurt voor middernacht. Op de <laughs> dag dat hij wordt toegelaten tot het de detentiecentrum... moet hij uh, medisch onderzocht worden. Dat hoeft uh, in dit...